Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de buurt van Stockholm zijn zeker 50 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij tijdens een Eritrees cultureel festival. Volgens Zweedse media gingen bezoekers en demonstranten met elkaar op de vuist. De organisatoren zouden aanhangers hebben uitgenodigd van het dictatoriale regime van Eritrea. Tegenstanders die in de buurt mochten demonstreren zouden zijn opgerukt naar het festivalterrein. Van de 50 gewonden zijn 8 mensen zwaar gewond. Het komt in Europa vaker tot aanvaringen tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime. De Belgische politie is op zoek naar een vrouw die afgelopen zaterdag haar baby achterliet in een wasseretten in Anderlecht bij Brussel. Een buurbewoner vond het meisje van amper drie maanden oud. Op camerabeelden is een vrouw te zien die de wasseretten binnenkomt met kinderwagen en kort daarop wegloopt zonder de wagen. Het is onduidelijk of zij de moeder van het kindje is. Het meisje verblijft nu in het ziekenhuis. De politie in België hoopt via een oproep haar ouders of familie te vinden. Zo niet, dan gaat de baby naar de pleeg. Zorg. Bij een steekpartij in een filiaal van de HEMA in Wormer in Noord-Holland is vanmiddag een medewerkster van 23 zwaar gewond geraakt. Even later pakte de politie een vrouw van 21 uit deze plaats op als verdachte. Wat de aanleiding was voor het steekincident is onduidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de HEMA zegt dat de winkelketen is geschrokken van het incident en dat de aandacht nu uitgaat naar het personeel. In China moeten 850.000 mensen hun huis uit vanwege overstromingen. Rond de hoofdstad wil de overheid gebieden onder laten lopen om te voorkomen dat het water Peking bereikt. Een orkaan veroorzaakt momenteel recordhoeveelheden regen in delen van China. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht is het overwegend droog en niet kouder dan 12 graden. Morgen zonnige periode, maar later weer nieuwe buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. Zet nu, alternative FM. By the look in your eyes, I know you're insecure. What kind of agonizing demons that you have to endure? I know one thing for sure. I got a secret for you. You only wish you knew what I'm about to do to you. What do you know? What do you know? What do you know? What do you know? Oh yeah. Come on, let it all in Don't want no tears on your face I got my hands around your soul, and no soft embrace It's like you've been here before Maybe your dream come true I wanna see your blood around me from your point of view Oh yeah Vandaag uitgekomen de single van Westone. En uh, dat nummer dat heet What Do You Know. Dat is altijd wel fijn als ze ook gewoon officieel uh, singles vandaag worden uitgebracht. Of we daarmee de primeur hebben, dat weet ik niet. Maar het interesseert me weinig. Uh, we kunnen hem gewoon zonder al te veel problemen gewoon laten horen. Westone dus met een nieuwe single What Do You Know. En er zit ook uh, trouwens een hele spooky clip bij. Joost van, uh, van de band. Die heeft mij dat een beetje uitgelegd. Er zit een beetje artificial intelligence in verwerkt. Daar hebben ze zoveel informatie in, uh, in gestopt dat het nogal een beetje een spooky achtig uh, videoclip is. Je moet hem maar even checken op YouTube. Want daar is het op uh, te vinden. Nou, uh, als we dan toch lekker bezig zijn. Ik, uh, hij komt toch weer even terug, hoor. Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind het nog steeds een van de beste nummers... die Von V heeft uitgebracht. I Lee, remember... Een uh, geweldige band. Dus ze komen uit uh, Nijmegen. Daar komen ze vandaan. shameless Ik denk dat die jongens het ook nog wel aardig druk hebben gehad. Uh, denk ik uh, bij die feesten. Dat zal mij niks verbazen. Ze daar ook uh, weer een beetje de boel hebben afgelopen timmeren. In uh, menig poppodium daar in Nijmegen. Want ze hebben er nog wel wat. Bekkernijmen is uh, de nieuwe single. En daarvoor hoorde je uh, Von V. Met Openly Remember. Nou als we dan toch een beetje in datzelfde hoekje blijven zitten. Zij hebben nog niet zo lang geleden een clip bij, deze, bij dit nummer uitgebracht. Lorem Ipsum en Lessons in Living. with would be En dat was een tweede uh, Volendamse productie. Tenminste, in ieder geval uh, sowieso in, uh, in dat opzicht. Uh, want uh, er is, zit nog wel een verhaal aan uh, Villa Rosi. Uh, Daarvoor hoort hij trouwens Lorem Ipsum met uh, Lessons in Living. En een deel van die videoclip die is uh, min of meer een beetje opgebouwd uh, rondom hun optreden in... Londen, Want daar hebben ze in een vermaarde pub hebben ze daar uh, lopen spelen. En daar hebben ze ook uh, volgens mij de boel plat lopen spelen. Uh, dan weer terug naar Villa Rossi die je net hebt uh, gehoord. Uh, dat klinkt misschien bij een hele hoop mensen wat bekend in de oren. Klopt, want het is ooit een liedje van Blur geweest. Uh, en als je Tom McKern, dat is de frontman van uh, de band, hoort. is een echte Engelsman. Uh, dan lijkt het ook uh, wel echt een beetje... Uh, zo in de stijl van Damon Albarn, de, de man van Blur. Om dan maar eventjes de vergelijkingen te maken. Maar Fishing' zo heet de titel van de eerste single... vormt namelijk nog wat meer wat eraan zit te komen. Want er komt een echte EP aan. You Can Only Live In One Place At One Time. Dat is de, de EP. De, de song zelf is... Die je net hebt kunnen horen, uh, gaat over uh, je hoofd proberen boven water uh, te houden. In, nou ja, wat ze zeggen. Uh, problematische tijden. Dus uh, dat is wat, uh, wat uh, de jongens er zelf van maken. De band bestaat uit Tom McCain. Dat is dus uh, de Engelsman in uh, de band. En dan moet ik het uh, eventjes goed nakijken. Want uh, collega De Smet heeft ook nog het een en ander daarover verteld. Uh, de mogelijke bossist. ...is Lovis Berger, maar dat weten we niet helemaal zeker. Dus uh, dat, uh, dat is dan uh, de Duitse inbreng. En Jack Koning, dat is een ras echte uh, volentammer. Dat is degene die de drums doet. Uh, en ik ben ook een beetje gecorrigeerd. Want ja, uh, doordat die jongens een beetje verzuimd waren... ...om mij wat van informatie te voorzien... ...heb ik er uh, toch maar een beetje mijn eigen draai uh, eraan uh, proberen te geven. De plaats is uh, geproduceerd... Niet door Blanco. Dat staat uh, wel bij 3 voor 12. Dus dat moet ik nog aanpassen. Want ik heb het stukje geschreven. Dus ja, dat doet auw. Maar uh, ik ga dat eventjes netjes uh, rechtzetten. Want Jack heeft uh, dat even keurig netjes in de messenger tegen mij gezegd. Maar de, de, ja, de, de, de EP. Of min of meer de EP die eraan uh, zit te komen. Die is geproduceerd door Niels Maurer. Dat is degene die dit echt heeft uh, gedaan. En uh, toevallig zit die studio tegenover die van Blanco. Ja, dat is dan ook weer een hele toevalligheid. Uh, goed, dat zeggen dan gaan we weer gewoon even verder met uh, de muziek. Uh, en dat is weer een beetje de, de Electro. Uh, sterker nog, de Electro Dance. Want ze is tegenwoordig eigenlijk ook echt een DJ-producer. En hoewel, het is, uh, af en toe duikt ze ook bij and Night op. Deze P. Thank you. Ik verdwijn, ik stond aan, ik ging hard Alles gittert, alles zacht, het kan maar niet te hard Alles hapert, alles zwart Voor de tweede keer deze avond, uh, Verline met Alleen. Want uh, ik heb hem ook al bij Zandvoort draaid door uh, gedraaid. Maar hier hoort hij ook in thuis in deze Alternative FM. Uh, het is alweer een uh, nummer van, denk ik, vijf jaar geleden. En uh, we hebben hem ooit nog eens een keer geprobeerd uh, gebombardeerd. Tot een soort moment van hit hier uh, binnen deze geleden te, te krijgen, binnen deze omroep. Is uh, Walter Sans en ik uh, niet gelukt. Uh, uiteindelijk heeft uh, Walter een uh, beter betaalde job uh, gevonden dan uh, dat hij dat hier uh, deed. Hier kreeg hij helemaal niks. Dus uh, had David Molenburg uh, besloten om hem dan maar naar de gemeente toe te halen. Goeie deal, denk ik. Maar goed, uh, inmiddels uh, is ook bekend dat uh, David Molenburg de muzikale burgemeester 17 augustus deze kant op gaat komen. Dat is, uh, wordt er trouwens leuk, want uh, er is ook nog een wethouder die nogal erg cultureel onderlegd is. Hij heeft een broer die bij de publieke omroep actief is. En dat, uh, die broer die doet ook nog zelfs een radioprogramma. op PO Radio 2. Dat is Code Kloet. En dan weten we meteen dat deze wethouder Jan Jaap de Kloet heet. En hij is zelf ook nog eens, uh, geloof ik ook redacteur, chefredacteur geweest bij de cultuurredactie van een ochtendblad. Dus dat is wel heel erg uh, mooi. Dus we gaan uh, 17 augustus ook als Donne Marie trouwens hier komt, samen met haar vader Marcel. Ja, dan wordt het toch wel een beetje spitsuur hier in de, deze studio. Maar goed, maakt niet uit. Um, over Donne Marie gesproken, die komt straks direct nog uh, langs. Nee, Dit is ook een hagel nieuwe single die morgen um, gaat uh, uitkomen en wij mogen hem al laten horen. Hier is Smithy. Smitty. We we'll stoppen in een plane van in Milan Gelk niet meer mee, ver weg hier vandaan I just wanna know where you wanna go Where you wanna go, where you wanna, wanna go Yeah Yeah Waar kan ik je vinden? I'ma just go there, all black rover Kan maar bijna niet grote, late night drive I'ma bieden in a moment, bieden in a heartbeat Zonder dat de concrete, onder deze airfoels This is a girl It's just not is not enough. Tell him I'm good. Head in the sky. I'm not coming down. I see you around. Tell 'em I'm good. Tell 'em I'm good. I'm not coming down. I'll see you around. Tell 'em I'm good. Tell 'em I'm, I'm good. I'm not coming down. I'll see you around. I'm good, I'm not coming down. I'll see you around. I just wanna know, I just wanna know. I just wanna know Where you wanna go? I just wanna know, no, where you wanna go? Go. I just wanna know, no, where you wanna go? Where you wanna go? I'm In, heart, in. you me, okay, brah, mama you Girl, I just wanna know Where you wanna go I'm just letting you know I'm on go <laughs> I'm just letting you know I'm on go, man This is our time Let's go get it This is Smitty. Smitty. Smitty heet die. En dat nummer dat heet I Just Wanna Go. Ik kom er nog even tussendoor, want uh, er is nog wel wat uh, te melden over dit uh, verhaal. Morgen komt hij dus uit, deze single. En het is uh, Multitalent, zo wordt hem geschreven. Uh, uh, uh, vorig jaar heeft hij een EP uitgebracht dat heet Smithoad. Uh, dat moet je een beetje op zijn Engels uitspreken. En die zorgde al voor de nodige lof. Um, nu onthult hij meer of meer een hyper-romantische en tegelijkertijd een beetje een spicy track. Nou, dat heb je kunnen horen. En dat nummer dat heet dus I Just Wanna Go. En het is een overgang naar zijn aanstaande EP die gaat uh, komen. Um, wat is daar nou zo bijzonder aan? Hij is uh, niet alleen de kunst van het rijk, maar hij, is ook, hij heeft ook een beetje de eigenschappen en min of meer de vaardigheden van een producer. Nou, dat is ook een beetje te horen. Hij maakt uh, onderdeel uit in, sinds 2016 als een waardevol lid van het rap collectief van Black Asset Daar uh, speelt hij uh, of uh, doet hij ook eens zijn een partij in mee. We hadden net een pin met een y. Dit is een pin met de ie en dat nummer dat heet Clouds. Big and small. Orange and purple. skies. Smiling. searching for shapes in the clouds, lakes in the sky, mountains on mountains. Er komt ook gewoon een hele uh, album uit uh, van deze en Bond. En het nummer dat, uh, wat je net hebt gehoord. Dat heet Indian Camp. En dat komt van Big Too Harder River Part 2. En uh, dat album, dat, uh, dat komt nog later dit jaar uit. Sterker nog, dat zal tussen nu en acht weken wel zijn een beslag gaan, uh, gaan krijgen. En bovendien uh, op zes, nee, vijf oktober. Ik zeg het verkeerd, zes oktober. Dus het is toch uh, de vrijdag. Dan zal hij hem gaan presenteren in de piers in Volendam. deze PM-bond. Beter bekend als Paul. Um, Pien hoorde je ervoor, dan met de IE. En Clouds hoorde je uh, bovendien, zij is op 9 september degene die uh, tijdens het Summer Park Festival uh, zal uh, te zien zijn op Velserbeek. Dit is de slow clock. Nee, zelfs niet. Dit is Summerhoes en Rubiks. Away. to redefine you offered me entrance to doors of a different Deze maand komt hij met, beter gezegd volgens mij komt hij deze maand, met een album, de Slow clock, en achter de Slow schuilt Harman Kuiper. Dit is Maintain Momentum, dat is het laatste werkje wat hij heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Samerhoes uit Rotterdam met Rubik's, Ze kwam weer even een tijdje terug, uh, maar goed, dat maakt niet uit. Het is altijd leuk als je ze nog eens een keer kan laten horen in dat, dat opzicht. Ja, zijn we er? Dacht het wel zo'n een beetje. Nou, vooruit kijkend op datgene wat er gaat gebeuren op 17 augustus. Dus vandaag over twee weken, dan komt Donne-Marie Veerman samen met haar vader Marcel deze kant op. En dit is materiaal van de I once knew why do I keep turning away from flash and lights Painted memories running down the windows of my mind Mindless conversations you De EP die ze heeft uitgebracht. Uh, die verscheen als het goed is. Dacht ik aan het eind van het afgelopen jaar. En daar staat dit nummer dus ook op. Claudie. En aan het geluid kun je horen dat hij uh, wel in uh, de productionele handen van ene meneer Blanco is uh, geweest. Uh, Donna Marie Veerman komt dus samen met haar vader Marcel Veerman deze kant op. Op 17 augustus en dat is dus in het uh, muzikale gezelschap, tenminste uh, het uh, muzikale bestuurlijke gedeelte van de gemeente Zandvoort met de heren Molenburg en de Kloet die dan ook uh, hier aanwezig zijn. Nou dan uh, weet ik het wel wat er gaat gebeuren dus er zal dan wel het nodige worden uh, gedraaid uh, uit uh, de bizarre platenvak van de David zelf. En dat betekent dus dat we misschien weinig luisteraars open over gaan houden. Hoewel, uh, kijk, daar is Donna dan weer voor. Donna Marie die zal er moeten voor zorgen dat, uh, dat we nog enigszins uh, uit gaan komen als het gaat om luisteraars aan het eind van de avond. En wellicht dat de, de twee heren ook nog uh, wat zinnige vragen kunnen stellen aan het adres van de Volendamse uh, Donna Marie. We gaan er nog eentje doen. En dat is de laatste. En dat is ook toevallig een tweetal wat hier bij ons geweest is. Ze komen uit Leiden. De heren van de Kiwi Club sluiten dit bal van deze alternatieve FM van 3 augustus af. Volgende week is er vooralsnog ook weer een reguliere uitzending. En dan dus ook weer nieuwe muziek. Dag hoor!